met de tuk of zo. Nee, nee, maar, maar Magda, Magda is het van? Mocht de ezel zeggen tegen de politieagent? Nou, uh, als dit... Nee. Ik zou nee. zeggen nee. Voilà. Oké. Okay. Um, Mocht de, de ezel zeggen tegen... Uh, Mocht de uh, agent zeggen tegen een ezel? <laughs> ja. Ja, Magda? <laughs> ja. Ja. Ah, voilà. Dus de volgende keer dat je, een, uh, dat je er eentje ziet op straat die jou een boete wil geven, zeg je gewoon: dat ga ik in. <laughs> Goed. <laughs> um, nou, ik, ik, ik vond dit. <laughs> <laughs> en en dan doe je iets uh, rebels, zeg maar. Dat is, dat, hey? is toch, dat is toch een daad van rebellie. Van kijk eens wat dat ik is een durf. daad van rebellie, ja, ja voilà. Oh. Ik, ga, ik, ik wil de. Me, ik wil de... Ik wil de koperknopen onder ons niet schofferen, uiteraard. Koperknopen, dat is een oud-Nederlands woord voor agent. Wist je dat? Oh, jij brengt me als Vlaming zomaar weer wat bij. Absoluut. Dus dat is het beste wat je uit zo'n podcast kan halen. Ik denk dat we er maar aan moeten beginnen. Dit is de Praatafel-podcast, aflevering 5, 29 oktober 2019. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier. Ik ben East van Lee Ik zit hier lekker in Bergen. Ik kijk naar een donkere straat en ik zeg goedenavond. En vanuit het kloppend hart van Antwerpen Noord. Goedenavond, ik ben Filippo Zier. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen wanneer u of je of het ook luistert. Iedereen welkom. Uh, we zijn er weer, volgepakt uh, volgepakte tafel, dus we houden het tempo hoog vandaag. Uh, ja, ik grill de media maar weer, dat is een hobby, ik kan me eindelijk uitleven. Dadelijk hebben we een, uh, een kort dingetje, de haiku van de week. We hebben columns van Rijn, uh, columns van Zinzi. Ozier gaat voorlezen, hij gaat het in de commentaren. Afijn, hij, hij gaat het allemaal zelf vertellen, wat zijn bijdrage is... Uh, de inter internetcommentaren natuurlijk, hè. mijn Soet uh, krijgt een goede oefening weer uh, oh. ik ben weer in de krochten van het internet verzeild, ik ga ook weer een fragmentje voorlezen, opnieuw uit Jema Berkmans uh, een boek van hem en uh, ik maakte ook weer een fris en nieuw luisterspektakel ook gekend als het weeklied, maar eerst is het van begin ik graag deze aflevering met de haiku van de week Langs de spoorwegberm, halverwege het fietspad, een houten kruisje. Oké, okay. deze. Het is al een tipje van de sluier voor straks het onderwerp waar ik mezelf op wil toeleggen, maar vertel eerst van. Ja, ik zou willen dat we geurradio konden maken. Dat je dus bij die geluiden ook meteen daar in die stal bent. Dat je echt nog dieper... Uh, dat is ook iets wat een haiku moet ik doen. Begon, hè? Uh, ik begon spontaan scheten te laten. Dus hier <laughs> werkt Oh, dan moeten we nog een tweede microfoon... bij, uh, dat we dat ook hebben als audio volgende keer. <laughs> <laughs> All right. Uh, nou, we vallen meteen dan maar met de deur in huis... met een aantal clipjes. Uh, ATV blijft de bron die blijft uh, geven. Er zijn ook buitenlandse vertalingen voor. The, the source that keeps giving. Maar uh, dat is één grappig ding, ook uh, voor al die Nederlanders uh, die naar ons luisteren. En vooral omdat mm. we een supersnel grote groeiende groep zijn hier in deze stad. En uh, er zijn er maar een paar nodig om heel de Sinkse voor op te laten rotten. Zo. Of zoals dat wij het zeggen, de Kijskoppen ze is de grootste allochtone groep in Antwerpen. De ja, ja, zeker. Zo is dat. Maar nu, waar ik dan dus niks van snap... en dan mag jij me dan eens uitleggen, na dit clipje... hoe dat nou zit met zo iemand als Peesters, Peters en Puurs... en burgemeesters <laughs> en uh, putten. Chris Peters woont niet langer in Antwerpen. De politicus is opnieuw naar Puurs verhuisd. Dat schrijft het weekblad Knak. Peters verhuisde naar Antwerpen omdat hij kandidaat burgemeester was... bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Als uitdager van Barde wever Die Huis veroorzaakte toen heel wat opschudding. Maar Peters haalde niet het gehoopte resultaat en keert nu dus opnieuw terug naar zijn thuisbasis, puurs. Omwille van familiale redenen, zegt hij zelf. Om familiale redenen, dat is dus gewoon de, om een afgang te maskeren. Hoe zit dat, waarom moet iemand hier komen ja. wonen? Ja, ja inderdaad, We hebben nog een heel, uh, dat is eigenlijk een, een, nu is dat een oude wet, maar eigenlijk was dat destijds een heel moderne wet. Om, uh, België heeft altijd, en vooral Vlaanderen, heeft altijd ingezet op het, het lokale. En dat is eigenlijk een wet door de volkspartij, de christelijke volkspartij, ook wel de CVP. En nu is dat de CD&V. Die, die is eigenlijk geworteld in het Vlaamse dorpsleven. Dus nog altijd de grootste partij van Vlaanderen uh, op lokaal niveau is de CVP. En jaren geleden... Uh, je kan er de politieke geschiedenis van Els Witten op nalezen uh, als je de details wil. Maar ik ga je er niet mee vervelen. Uh, jaren geleden... Uh, ja, was dat weer zo een van die maatregelen om de lokale uh, macht in handen te houden, dat die maatregel werd gezegd dat als je jezelf kandidaat stelt voor de burgemeestersherp, dat je dan daadwerkelijk in het kiesarrondissement en zelfs in het dorp, als je opkomt uh, voor Puurs, moet je in Puurs wonen, maar als je ja. opkomt voor Antwerpen moet je in, dus, uh, ja. het, uh, ja, in de sterk Antwerpen weer een, ja, ja, Dat is eigenlijk weer een prachtige regel. Hè? In, in, in het hart uh, mooi bedacht. Maar ze hebben er hmm. bijvoorbeeld niet bij gezegd dat je daar echt ook moet wonen. Het, uh, het ook, hoeft of maar een tien dag jaar, te zijn. Of vijf jaar limiet. Of, of een week. <laughs> je kan letterlijk met je mobiel om. En met die inschrijvingetje van het gemeentehuis kan je letterlijk aan de, aan de verkiezingen komen meedoen. En ja, als je dan wint, blijf je wonen of ga je ergens anders wonen? Want uh, niet ja. veel burgemeester. Normaal gezien woon je ook in je burgemeestergemeente, uh, maar. Um, nadien stellen ze geen vragen meer. Nee, nee, okay. Maar om verkozen te worden moet je er wonen. Precies. En over ergens anders gaan wonen, Filip. Jij woont toch in Borgerhout?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 En we maken ons grote zorgen over de 26 rijstroken die daar gepland zijn. Um, we weten uit goede bron dat de, de omgevingsvergunning die gaat worden aangevraagd eind dit jaar, dat dat het oude BAM-plan is met 26 rijstroken. En dan wordt dat heel erg moeilijk overkapbaar. Dus voor Borgerhout zit er weinig goeds in. Uh, dus 26 rijstroken ter hoogte van spoorloos, dat is een mega gigantische autostrade. <laughs> dus, 26 Ja Ja, let op hè. Ik, heb, ik heb jaren geleden is Voor de architect van die eerste brug Die, die toen ontworpen was hè. Die mm -hmm. Oosterweel die, die Met die dubbele vrachtwagens boven elkaar die ja, daar, ja. Nou, nou ja, goed En uh, dat was toen al was dat het grote punt Want ze konden dat niet anders oplossen En wat blijkt nu Na vijf of tien jaar delay En gehandels en gehandel het is, jullie krijgen daar een, een soort. Ik kan me daar niks bij voorstellen, een wegcomplex Kijk, is van, met 26 is van, rijstroken. <laughs> ik, uh, ik, ik, ken een, ik ken een autosnelweg in Los Angeles en daar, uh, daar zijn 10 rijstroken, dus 5 elke richting. Mijn, uh, mijn echtgenote, mijn familie is van Los Angeles, dus ik kom er wel dikwijls. En uh, dat, om dat te zien, 2 x 5 rijstroken, dus 10 in totaal. Dat is al onnoemelijk om te zien. Je kan dat niet uitleggen aan de mensen. Ja, dat is bizar. En nou gaan we er niet naar het dubbele, maar naar nee. niet meer. Naar 160% vermeerdering. Ja. We gaan naar 26 rijstroken. En kan je voorstellen, allemaal in de file. Mm -hmm, tuurlijk. Ja, ah ja, ja. natuurlijk. De, de, de, al, al die geweldige beleidsmakers vergeten altijd de heel simpele regeltjes. En een van die simpele regels is... Zodra je een auto weg maakt, slipt die vol. vol. Punt. Ja, zo ja. <laughs> so simpel is het. Um, Oké. Okay. Hey, like nee, maar me goed, ik ga, ik ga terug beginnen roken dan. Ja, want er komt straks gewoon een muur ja, van zo'n walm om deze ja. stad heen. Als je hier in het midden staat, uh, dat lijkt wel zo'n Stephen King novel dadelijk. Dan kun je helemaal zo'n cirkel zien in de lucht, zo'n blauwe cirkel. En daaromheen heb je zo'n vaag bruine wand gewoon van, ja, van die 26 de rijstroken. Die die rijstroken die <laughs> <waren>. <laughs> maar ja, uh, één ding scheelt... Uh, er uh, zit geen bier meer in die vrachtwagens, want die zijn nu in de trein gestoken... Dat is al iets. Dat is al iets. All right, makker. De de ja, nu wil ik uh, allereerst toekomen aan een paar dingen... die we vorige week schandelijk vergeten zijn. En toch zijn we lang bezig voor je, voor je. geweest. Ja, ja, ja zeker. Eh... Uh, we hebben bijdrage liggen. Ik denk eh, eentje, doen we het, eh, toch met je haiku en dat eh, we toch met, met serieuze dingen bezig zijn. Eh, dit is iets van iemand die ik goed ken, eh, Seku Olu, eh, Hij is een professioneel eh, woordkunstenaar in de zin van mm -hmm. uh, slam, poetry eh, en yeah. alles. En hij heeft hier iets gedaan, een, uh, iets, een, een sterk stuk over armoede. En ik zou even willen luisteren naar wat hij heeft te vertellen. Seku. Yo mag ik meer of minder zeggen als een meer of minderheid. Hoeveel water bij de wijn tot geen van beide overblijft en geen idee nog overrijdt. Ik vertaal armoede in cijfers en bewijs dat wij geen mens maar nummer zijn. Terrorisme kan ook schriftelijk en systematisch als een geschrift beleid. Onze de onpas, omdat enkel energie ons kompas eikt. Toch naar boven, naar het noorden met een bomcash wijst. Ik kan recht echt helpen als het altijd al het contact met. Kijk, waar als...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 Ja, het volk krijgt een uh, regering die het verdient. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Mooi, mooi, mooi. Ja, dat dus, is uh, straffe gast. Uh, Daar gaan we nog van horen. Dat, uh, als het aan mij ligt, zeker. Uh, Sekou, hartstikke bedankt voor deze bijdrage. Ik, ik heb hem een beetje lopen jennen over de geluid en zo. Want ik wil als, hij, als hij iets doet, dan wil ik dat dat ook mooi klinkt enzovoort. Ah, ja. Ik weet ah, niet ah, wel, of dat dan, hij heel uh... blij gaat zijn met dat gitaartje. Dat is jouw gitaartje wel. Ja, ik herkende het. <laughs> ja, ja, ja, ik heb jou gehackt, dat weet je toch wel. Hè? Uh -huh. Heel je ding, jongens, zo gaat het nou eenmaal. En nog even één keer, ik wilde toch wel elke aflevering doen. Deze stem, denk eraan, 1967. The uh, Global Village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business. En dat is nu een beetje aan de hand. En uh, ik geloof dat nu een goed moment is voor jou, Filippe. Want je hebt je hazmatsoet al aangetrokken. Ja, ja, ja. Ik heb, uh, maar misschien moeten we um, inderdaad een, uh, een onderwerp... Waar, um, waar de, waarover dat ik denk dat er ook nog een bijdrage... in de aflevering van vandaag gaat zitten. Ja. Uit Nederland. Dus ja. Um, okay. Het was ook uh, heel de week in de media... Okay. Fietsen in Vlaanderen? Ah ja, ja. ja. Dus uh, hey, ik, ik, uh, ik lachte daar net eventjes van: ik ga terug roken, maar roken is veel minder schadelijk tegenwoordig dan fietsen in Vlaanderen. Ik zou het wel denken, ja, helaas. Hey, um, welk was, wat was het woord van het jaar 2019 weer, is het van? Ja, inmiddels weet ik het en het is eigenlijk heel erg dat woord. ik het weet. Het is heel erg dat erg, iedereen... Ja, dat ik weet... weet het ook nooit. En nu weet ik het. Ja? Het moordstrookje. Moordstrookje. En, moordstrookje. Ja, om dat te duiden heb ik wel een, een, een clip. Dat is van onze vrienden van uh, VTM. En uh, dat gaan we nu eens even beluisteren... om iedereen te laten begrijpen waar het eigenlijk om gaat. Wacht even, nog. even. We zijn hier vandaag. Wacht even, wacht even, wacht even. Ja? Nog voordat we daaraan beginnen, wil ik toch even duiden... Okay. anders gaan mensen nog denken dat we linkse rakkers zijn die het hè, hè, halve zolen halve groene zolen nee, maar jij die... bent een punker <laughs> uh, <laughs> en jij bent een beatnik dus uh... <laughs> Beat nerd. <laughs> <laughs> dus uh, om, om maar de luisteraar ervan uh, te vergewissen dus nog voordat we eventjes naar die clip gaan luisteren het is dus wel degelijk een probleem hè. Dus ik heb hier de tabellen voor mij liggen en de mensen mogen het gaan opzoeken ik heb zowel de cijfers van de verzekeringen erbij genomen, okay. als ook de cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid uit 2017. Dus is zeer recent. Mensen ja. kunnen het allemaal opzoeken en we zullen de links op onze website plaatsen. Totaal fietsongevallen van 2013 tot 2017. In 2013 85, het jaar daarop 79, het jaar daarop 2015, 94. Doden, ja, hè? Dit is... Ja, ja, doden. Hè? Dus, ah, dus, ja. Dus, uh, Niet gewonden, uh, maar echt dood. Fietsongevallen met... Eh? Ja. met uh, ik uh, ga er wel licht over, maar het is gruwelijk. Hè? Dus we zitten aan 162, 162 ja. doden in 2017. Ja. Um, dat is een probleem, uiteraard. Ja, maar heel veel gaat wel duidelijk worden, ook in die clip hoor. Maar goed, ja. ja. ja. Um, hoe verklaren we die stijging van de fietsangevallen? Ja, alle fietsertjes, alle kindertjes moeten weer op de fiets naar school, want dat is groen. Ja, dus die, die, die, die, die politici hebben inderdaad dergelijke, dergelijke uitleggen. Van de kindertjes die kennen de regels nog niet goed, dus dan zien we een influx. Um, ja. De bedrijven geven geen... Uh, ja, maar daar komen we straks op, daar komen we straks in. op. Wacht even, daar gaan we nog allemaal opkomen. Uh, ah, ja, ja, dit, dit gaan we goed uitdiepen, hoor, want het is een serieus iets. Maar uh, ja, ik denk, laten we eens even luisteren naar wat ze daar te vertellen hadden. Dit is wel heel veelzeggend en er wordt veel van wat jij zegt ondersteund en ook wel uh, geduid. Ja, mevrouw. Beste politici, we uh, zijn hier vandaag met meer dan 500 mensen samen. Um, dat zijn allemaal familieleden uh, en vrienden van mensen die. Uh, dus van iemand die gestorven is in het verkeer. ik ben een beetje aangedaan. Uh, en deze mensen hier achter mij, uh, dat zijn ouders en zussen die iemand verloren hebben. En die hebben vandaag de moed gevonden om iets voor te lezen voor jullie. Dus. Beste politici, wij zijn de ouders, de broers en zussen, de grootouders en vrienden en vriendinnen van iemand die zijn fietstocht, jammer genoeg, niet overleefd heeft. Moordstrookje. Zelden was een woord zo goed gekozen. Ons land is namelijk het derde meest dodelijke land voor fietsers in Europa. Okay. Voor elke fiets die hier achter ons staat, liet vorig jaar iemand het leven in ons verkeer. Bijna de 80. helft van de Vlamingen laat zijn kinderen niet met de fiets naar school rijden uit angst dat hen iets overkomt. Ben, maren, John... Hilde en Alexander, zouden jullie je eigen kinderen naar school sturen... langs de route die jullie net hebben gefietst? Deze regering investeert recordbedrag in fietspaden... lazen we dit jaar nog in de kranten. 138 miljoen euro. Het rekenhof berekent dat het, het aan dit tempo nog 37 jaar duurt... voor oh ja. een veilige fietspaden hebben. We staan aan de vooravond van een nieuwe regering... Het is het uitgelezen moment om jullie verantwoordelijkheid te nemen... en ons land fietsveilig te maken. Doe het voor onze kinderen, zodat ze tenminste niet voor niets zijn gestorven. Doe het voor alle fietsers, jong en oud, nu en in de toekomst. Zodat zij wel onbezorgd, onbekommerd en veilig door ons land kunnen fietsen. Ik geloof dat dit heel veel duidelijk maakt, hè? Ja, absoluut. Dus, en, en nu moet je je voorstellen, dus daar da, da was een grasveld die... en, en daar stonden al die fietsen... en daar stonden dan mm -hmm. een paar honderd van die ouders allemaal in t shirt en in het midden stonden daar dus vier, vijf politici. Ja. ja. En dan komen die aan het woord. En daarvoor moeten we iets doen, Philippe. We, mm -hmm. Wij hebben een uh, speciale machine ontwikkeld. Want vorige week zei ik iets. En Jij ja, vond dat een prachtig woord. Dus wij hebben ons hele team daar aan het werk gezet. En wij hebben een, een apparaat ontwikkeld. En dat gaan wij mm -hmm. nu aanzetten. De politieke reductiemachine wordt opgestart. <laughs> De politieke reductiemachine. Geweldig. Ja. En zo Volk gaan we, zo we dat doen. En werk geleverd. Dat, dat was een voorbeeldje. Maar nu komt het echte apparaat. De politieke reductiemachine wordt opgestart. Oké, okay. ah. dus nu ah. komt het antwoord van de heren politici. En je, je gaat het, zoals ze getraind zijn, je gaat het letterlijk weer... Hè, want het gaat nu om serieus, om dode mensen, kinderen. Het is afschuwelijk, te afschuwelijk. We mogen hier geen fun van maken. En ik wil dat ook niet als iets plezierigs doen, maar mm -hmm. het is wel heel belangrijk dat we even goed kijken naar wat die mensen zeggen. Dus hier komt het blokje met de reactie van. Uh, dat zijn dan uh, mevrouw okay. Almaci van de Groene. en uh, ja. ja, jij kent ze wel, hè? Afijn, hier ja, komt. Ja, ja, ja. Wijts was erop ja. Oh, dat is keihard. en en dit gebeurt vijftig keer. Per jaar in ons land 50 keer, 50 keer te veel. Dit komt binnen, dit komt altijd binnen. Ik weet al wel dat je verondersteld wordt van het allemaal te kunnen oplossen, maar soms voel je, je ook wel redelijk machteloos. Hoor. Elke dode is er één te veel Ja, dan moet je nu eigenlijk die inhaalbeweging doen. We hebben nu zelfs met de afgelopen verkiezingen, was er zelfs een beetje een opbod waarin zei, Oh, wij willen 200 miljoen extra investeren voor fietsen. We willen 300 miljoen. Dat is goed. Maar op zich, met centen alleen, gaat het niet lukken. Dus we gaan dat snel weten of dat dan die eisen zal voldaan worden. En ofwel is het zoals altijd, gaan ze zeggen, we hebben meer voorzien en het is beter. Ofwel gaat er eens echt een sprong worden gemaakt naar een half miljard om die achterstand in te halen en een keer echt de prioriteit aan de fiets te geven. Dus fietsengevallen gebeuren op slechte plaatsen, maar ook op plaatsen waar de infrastructuur goed is. Dus Het gaat dus over veel investeringen, maar ook... Uh... Aangepast rijgedrag voor iedereen en door iedereen. Wij hebben gezegd een verdubbeling. En een verdubbeling zou willen zeggen dat je ongeveer op 400 uitkomt. Dat zou een enorme stap Onlacht. vooruit zijn. Mocht men erin slagen om 500 te doen, dan, dan, dan zou ik er alle inspanningen voor doen om dat mogelijk te maken. <laughs> is dit een klassiek voorbeeld van voor collectieve politieke reductie? Het is vreselijk. Je hoorde maar... daar krevits heel duidelijk en zij trok al de kaart. Zij trok de typische kaart. Hè? Zet nog eens even krevits terug op. Wacht even. Voor. Ja, dat is keihard. En, en dit gebeurt vijftig keer. Oké, okay, stop hier, ja. Moment ja, ja. Hey, dat Dus is... Dat, is zo de, dat is de politieke truc. Uh, er is een drama, er is iets waar dat de politiek duidelijk wel iets kan aandoen. Dat denken toch de mensen. De mensen denken, wij stemmen voor volksvertegenwoordigers en die gaan het oplossen in onze plaats. Ja. En dan zegt zo'n volksvertegenwoordiger, eigenlijk niet meer dan, ja, er sterven mensen... Ja, dat hebben we net Goh, gehoord dat allemaal. Ja, dank u. Ja, dat is al wat hij zegt. Ja. ja uh, we gaan de tape. volgende. 50 keer, uh, 50 keer te veel. Dit komt binnen, dit komt altijd binnen. Ja, dit ja, komt hetzelfde, binnen. He. Dit <tus> komt binnen, komt altijd binnen. Ja. Uh, dat is hetzelfde, dat, zo, dat, dat uh, meewarig doen. Meewarig is een mooi woord, hè? meewarig. Zo. Ja. Meedoen met de emotie, maar eigenlijk het totaal niet uh, menen. Nee, maar dat kan die ook zeggen als hij bijvoorbeeld... naar de opening van die biertrein gaat en hij krijgt een paar pintjes. Ja, dat komt ja. binnen. <lacht> of dat er uh, een gelukkige postgiro is gewonnen ergens in een straat. En dat komt binnen, hè, mevrouw. Dat komt binnen. Hè. Dus dat Ik is weet al wel dat je uh, verondersteld wordt van het allemaal te kunnen oplossen. Maar soms voel je je ook wel redelijk machteloos. Hè? Elke dode is er een te veel. En, ja, dan moet je nu eigenlijk die inhaalbeweging doen. We hebben nu zelfs met de afgelopen verkiezingen... was er zelfs een beetje een opbod waarin je zei... Uh, he, want Mariachi daar ook he. je hoort daar een politicus van de linkerzijde en van de, van de oppositie die ook toch nog wel een beetje wil meeregeren. want in Brussel zitten ze in de regering ja. dus daar zit ze in een vervelend uh, je hoort haar vervel je hoort daar willen zeggen van het moet anders, maar ze beseft ook dat ze daar bij haar politieke uh, medestander staat uh, ja, ze draaide, ja, je hoort een heel ongemakkelijk gevoel daar ja. start de tape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 Ja, die zit bijna in zijn socialistische plusje zetel van... Tja, ik had het toch gezegd, hè. Ja, en, een half miljard. En, en, dan ook, en ofwel gaan ze dat doen. ofwel komt er weer geen verandering in. Hè. Dus het helemaal naar de andere kant dus zelf niet meer op oplossingen komen. Dat is ook een beetje typisch. En dan uh, mevrouw Krevits hier. Ja. Laat maar plaatsen, komen. Maar ook op plaatsen waar de infrastructuur goed is. Dus Het gaat dus over veel investeringen, maar ook... Uh aangepast rijgedrag. Voor iedereen, voor iedereen. Ah, ah, ah. Ja, mevrouw oh, Toch nog eventjes ook de slachtoffers de schuldigen maken. Heb je dat gehoord? Ja, ja, dat ja, Dit gaat absoluut dit? over ja, politieke restructuur. Ja, we hebben al heel veel geïnvesteerd, maar het gaat toch ook wel... Alle betrokkenen moeten toch ook wel voorzichtig zijn. Alle betrokkenen hebben toch ook wat schuld. Welke schuld heeft nu een zesjarig meisje dat op een zebrapad gegrepen wordt door een snelrijdende auto? Geen, mevrouw Krivits. Geen. Nee, ja. of, of neergemaaid worden op zo'n baan tussen die dorpen met, met waar zo'n fietstrook van een halve meter breed afgeschilderd is. In die ja, een halve meter die op. is Geel heel nou, jongen, jonge, vreselijk. Dus we maken het even af, want dan wordt het op ja. een gegeven moment... gewoon weer een, een We hebben gezegd een verdubbeling. En een verdubbeling gaan zou We zeggen dat je ongeveer op 400 uitkomt. Ja, dat zou 400 een stap, uh, vooruit zijn. Mochten we erin slagen om 500 te doen... dan, dan, dan zou ik er alle inspanningen voor doen om dat mogelijk te maken. Dus als hij erin zou slagen om 500 te doen... dan zou hij alle inspanningen doen om het mogelijk te maken. Dat zijn dus drie reducties in één zin, hè? Dat is een overgebruik. De, de, hij moet belasting betalen op de voorwaardelijke wijze. Politieke reductie in actie. Zo, zo zou ik dat wel even willen noemen. Ja, hey. Absoluut. <laughs> Oké, okay. ik denk dat we door kunnen naar het volgende. <klaar> Ja, nu heb je wel intussen je Hazmatzoet en zo aangetrokken. Ja, ja, ondertussen al uitgetrokken, uiteraard. Hè? Maar het Hazmatzoet ligt alweer in uh, bleekwater uh, te uh, schoon te worden voor volgende week. En ik heb wat ontdekt. Die comment ik heb wat ontdekt. Ik okay. heb iets ontdekt. Iets van. Okay. Dus politici worden hier brutaal geconfronteerd met 500 nabestaanden van verongelukte fietsers. We hebben zo net. ...fragmenten van dat tv-programma gehoord? Ja. Ja, als zo'n programma op de Vlaamsche televisiemaatschappij uitgezonden wordt... ...dan springt de Vlaming natuurlijk in de pen. En dus ik ben... ...honderden... ...jawel, iemand moet het doen, dames en heren. Ik ben honderden commentaren doorworsteld. Oké. Okay. Ik heb honderden commentaren doorworsteld. Dat gaan we dan even plechtig doen. Ja, ja... ja levert commentaar op commentaar op commentaar op commentaar levert commentaar op commentaar Want wat bleek is het van Ik ben tot de vaststelling gekomen dat er zes soorten commentaren zijn en dit is een mooi voorbeeld om het eens te illustreren dus, naar aanleiding van dit programma over de politici die geconfronteerd worden, heb je zakkenvullers en postjespakkers-commentaren. Mark de Klein zegt, politici denken voortdurend aan hunzelf, hun portefeuille en hun veil veiligheid. Zakkenvullers. Rest interesseert ze niks, veel bla bla bla bla. Maar ook Roger Cox. Zakkenvullers. Ze hebben weer een olifantenvel. En Francis Smit. Gaat het enkel over de postjes en niks anders bij die politiekers? En Paul Hendricks zegt... Politieke spelletjes voor macht en postjes. Wereldvreemde geldwolven. Stefan Lenaerts tenslotte, die binnen de zakkenvullers en postjespakkers commentaren valt, die stelt dat de politici misschien iedere maand wat kunnen inleveren op hun eigen riante vergoedingen. Dan is er natuurlijk ook altijd... De zijde van commentaren waarin het een complot is. Het is al een complot. Iedereen is een leugenaar. Robrecht Peters, premier Verhofstadt, Open VLD en De Groene. Die verboden vroeger reeds in 1999. Geert Vlasgaard spreekt van een propaganda. Hij schrijft natuurlijk propaganda. Propaganda voor de politiekers in kwestie. Dus hij ziet zelfs in dit programma propaganda voor de politiek. Etienne Boeks begint over de verkiezingen. Ja, ja, want voor de verkiezingen kan alles. Totdat de verkiezingen voorbij zijn, dan begint de komedie. Christophe Arnhem, misschien een Nederlander, die stelt... Als een vliegtuig neerstort, is er à la minute een onderzoek. Maar bij fietsers is er geen gewinst. Dus is er geen winst. Dus wil men dit probleem niet oplossen. Komplot. Peter de Stoop zegt... Ja... Al die politici in Univore-toren trekken zich daar niks van aan. Maar Dirk Germont-Pree, die zegt zelfs... Het is weer bij de VRT te doen, zeker. Hoe linkser, hoe liever. Misschien moeten ze het wel verkopen. In de zevende dag zit een vrouw die dit graag zou presenteren. Ja, beste Dirk. Het was een VTM-programma, maar goed. Christiana De Geest... Paste de heer Christian Van Tillo ook het cordon sanitaire toe? He, dus uh, Christian Van Tillo is de baas van de persgroep. Dus ook de baas van BTM. Dus die ziet uh, daar het complot van het cordon sanitaire. Geert Heijlen tenslotte. Een heel mooi complot. Platte belasting en een rondje pesten van de Vlaamse belastingslaaf. Allemaal leugenaars, het is een complot. Maar je hebt ook de commentaren die je in de categorie eigen schuld dikke bult, zoals mevrouw Krevitz. Ik zal het kort houden. En hoeveel van deze verongelukte fietsers waren in hun recht en hielden ze zichzelf wel aan de verkeersregels op het moment van hun fataal ongeval? Zegt Wim van Laren. Eduard Jacob spreekt over fietsers zijn ook geen eiligen. En Flor Peters, ik zie dagelijks scholieren naar school rijden. Flor Peters zit dus in zijn raam en hij ziet dagelijks scholieren naar school rijden. En die kijken nooit naar het verkeer. Dus die scholieren kijken nooit naar het verkeer, volgens Flor Peters. Veiligheid loed van twee kanten komen. Ja, het Nederlands, je zou het moeten kunnen zien hoe het geschreven staat. Albert Jacob zegt: De fietsers denken dat ze de keizers zijn op de weg. Dus nu zijn we al keizers als fiets. En François de Keizer. Heel grappig, François de Keizer zegt daarop: Rijbewijs voor fietsers. Ha, met drie naast elkaar buiten de bebouwde kom lekker babbelen en zo de ganse weg innemen. Onthoud dat goed, de ganse weg innemen. Roger Boni, tenslotte, binnen de categorie eigen schuld, dikke bult, die roept: Ze zouden beter de lindbebouwing aanklagen. Dus het is nog de schuld van de burger die lintbebouwing heeft uh, veroorzaakt. Oh jee. Ja, ja, zo zie je maar. Er is dan ook nog een, een, een... Ja, altijd bij alle artikelen... Want ik zal dit naar elke week willen doen. Dus ik ga mijn je categorieën Je moet dat wel gaan doen, ik? Ja hoor. Uh, ik ga de categorieën verfijnen. Want ik heb ook een categorie, categorie gevonden binnen de commentaren op het internet. En die, zeggen, en die nemen het altijd op voor de politiekers. Dus eender wat er gebeurt... Ze nemen het op voor de politiekers. Danny Holdenrat zegt bijvoorbeeld... 40 jaar wanbeleid. En is het nu de schuld van de huidige politiekers? Dus het is echt ongelooflijk. Raf Peter zegt sorry. Alsof die politiekers er iets aan kunnen doen. En Andy de Schieter... Luister goed. De naam Andy de Schieter noemt dit een gijzeling. <lacht> <lacht> het is te mooi voor woorden. Janine van Huffelen vindt dit niet terecht... De politici die er waren, zijn niet alleen verantwoordelijk voor al die verschrikkelijke ongevallen. Jacob Edwards, eh, onterecht om zo'n confrontatie te doen. En ook Michel Mahi zegt, dit is sensatie zoeken en brengt niks positief. Inderdaad. Jan Peters, eh, de naam alleen al. Jan Peters zegt, alsof je de dood van de fietsers rechtstreeks de schuld van die politici is. En hoor goed wat hij daar toevoegt. Oké. Okay. Deze stunt trekt op niks... Je zou zoiets beter doen met rechters die grote criminele moordenaars vrijlaten. Maar meneer Jan Peters toch? Uh, goed, we zullen hem maar niet uh, uitweiden over de rechtsstaat. Okay, Dat was een mooie portie. Fons Kasteels, nog, een eentje nog, die, ja, er nog eentje om eruit te vliegen? Ja, ik ga er nog twee doen van de politiekers. En ik wil, er, ik wil dan ook nog tot mijn laatste categorie komen. Dus ik okay. zal nog eentje doen van de politiekers. Hè? Is dit ja. de schuld van de politiekers? Een is hè? En Fons Kasteels zegt, politici die niet, zijn niet verantwoordelijk, dit was antipolitiek. Ja, en nu een heel goede categorie. Het fatalisme is het van. Oké, okay, wacht dit even. Dit zijn de commentaren waaruit enkel maar fatalisme klinkt. Oké, okay, wacht even. hier leest de commentaren zodat u dat niet hoeft. Kijk eens, wat een service bieden wij. Hé... Hey. De, fata de fatalistische commentaren gaan als volgt. Jimmy Dekkers. Ja, als er een mooi fietspad is, rijden de mensen er niet op. <lacht> Fantastisch. Dus uh, Erik de Munks sluit zich daarbij aan. Er is nog thans genoeg plaats voor een veilig fietspad aan te leggen. Maar ja. Puur <lacht> fatalisme. En dan Johan Biliet. Johan Biliet. Wat werkt er in België nog wel? Puur fatalisme. En, en Willem Koopman die sluit daarbij aan, die zegt... Wanneer gaan hun ogen eindelijk open en maken ze komaf met de echte problemen die ons land, België, kent? He, voor, het, voor het geval we niet weten in welk land we wonen. Absoluut. En ja, politici willen het probleem niet inzien, zegt Desiree Hammeleers. België is een ramp, zegt Erik de Slover. Uh, Ria Bouwelink heeft ook een goeie. Boodschappen doe ik in eigen land al lang niet meer. Dus, dus och, Gaar toch? Ria, Ria kan zelfs geen boodschappen meer doen in eigen land. Och, En geen kleine, maar ook geen grote nee, boodschappen. Nee, geen kleine boodschap, geen grote boodschap. Goh, meer, dat is Puur fatalisme, ja, fatalisme. absoluut. En, en dan, en dan uh, ik, ga, ik ga besluiten met nog, toch, ja, nog een, een paar knallers hoor. Want, zegt Dirk Coman, maar ja, wie zijn wij? Dat vond ik een heel mooie. <lacht> dan begin ik direct... Hoe korter, hoe dieper. Waar komen wij van? En dan Erika Brake natuurlijk. Erika Brake, ik ga niets over haar achternaam zeggen, want het maakt me misselijk. Maar goed, zij weet zelfs, Erika Brake weet dat alles er binnen twintig jaar nog exact hetzelfde gaat bij liggen als nu. Is het van... Over fatalisme gesproken. Altijd maar ja knikken en veel beloven, maar nooit iets veranderen. En dan wil ik eindigen is van... Dan ga ik deze martel weg. <laughs> Oké. Okay. Beëindigen. Dan wil ik beëindigen... Verslavend. Ja, dit is enorm verslavend. Dan wil ik eindigen met Rudy Pieters. Rudy okay. Pieters. Dat moet een goeie zijn. Rudy Pieters zegt... Ja, ik zie al direct dan van zo'n één zin op internet... zie ik heel Rudy Pieters zijn leven ook. Hè. Rudy Pieters zit daar in zijn, in zijn woonkamer met heel weinig licht met een, met een, met, uh, een Sanseveria-plant voor het raam. En hij zegt... Hij schrijft op zijn pc. Heb ook al dingen meegemaakt waar ik niet gelukkig van werd. Dat is het leven, hè." U luistert naar de praattafel met Ossie en Ozier. Tjonge, jonge, jonge, Ik denk dat iedereen daar even stil van is. En als je naar een rijdende auto luistert. van blijf focussen op het verkeer. Hè. Vooral blijven ademen. en uh, je ogen niet al te veel laten rollen. Uh, ik denk dat we. Het Even nog lekker luchtig gaan houden. We hebben Zinzi, die heeft vorige week ook netjes iets ingeleverd. Onze columniste. Uh, die, die praat vanuit het studentenleven. Zij is 22, studeert Japanologie in Gent en zo. Dus dit is echt een perspectief vanuit de jonge studenten. Uit de kern van uh, Gent is de studentenstad van uh, Vlaanderen. Uh, dit is wat zij te melden had over iets wat haar irriteerde in de media. Ik wil even mijn eikwij over melk. Onlangs zag ik een reclame van Vlam, denk ik, die dat dan er dan op hamerde... dat melk heel gezond was en heel belangrijk was voor mensen om te eten. En dat was gesponsord door de overheid, want het was op de, op de VRT. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe het mij irriteert... dat er nog steeds zoveel leugens bestaan over melk. Melk is niet gezond voor mensen van onze volwassen leeftijd... Van, van, van, van, en ook van een ander dier al helemaal niet. Het is dus niet bedoeling dat wij dat drinken. En ik snap niet dat er nog steeds zoveel reclame wordt gemaakt voor een product... Dat letterlijk, de, waar, waarvan het toegestaan is dat er 10% prut slash etter in zit. En waarvoor bepaalde dieren gewoon totaal onethisch moeten behandeld worden. Ik denk dat de gemiddelde koe, melkkoe het nog erger heeft dan een beest in een slachthuis. Dus ja, melk, nee. En ik denk dat, ik denk dat het heel dringend tijd is dat we stoppen met daar zo'n promo's over te maken. Tja... Wij, maar uh, ja, maar ja, goed. De, dan zie je dat inderdaad zo er wordt gepoest. Ik ben opgegroeid met, ik weet niet of jullie dat gekend hebben, met Joris Driepinter. drie glazen melk per dag. En wij kregen op school melk en we kregen melk, telk is melk goed voor elk. <laughs> ja, ja, ja, maar niet volgens Cindy. Eh? Maar toch uh, met, uh, in mijn omgeving ook. Mijn, uh, er zijn heel, heel veel mensen in... die lactose onvriendelijk zijn. Mm -hmm. Dat is de meerderheid van de mensheid, maar de Danone's en de Campina's... die weten het allemaal wel anders te doen. En die krijgen zelfs de overheid nog zover... om zo gratis overheidsreclame te maken. En dan gaat het ah, er wel het over, denk ik. Praktijk, ja. Absoluut, absoluut. Als je dat begint uit te zoeken... Ja. Maar ja, dan de dokters die komen dan weer uh, laat absoluut melk weer niet staan voor de kalk en zo. Maar ja, uh, goh, dat is allemaal erg ingewikkeld. Maar wij zien in elk geval graag uw reacties tegemoet. Uh, uh, waar we ook al wat reacties op hebben gezien, dat zijn uh, de columns van uh, Rijn uit Amsterdam... Hij heeft een dubbele gemaakt. Vandaag krijg je de eerste aflevering. Deze man is zeer grondig in alles wat hij doet. En dat is geweldig, want dat ben jij ook. En ik hoop dat van mezelf ook te zijn. En ja, ik ben Rijn heel dankbaar trouwens dat hij wil bijdragen leveren. Het is al elke week knal geweest, dus starten maar zou ik zeggen. Zeker, want in mijn geheugen staat nog steeds een, netjes een, een petitie aanbieden... op een toegewezen plein. Hè? Dat is een zin... Ja, ja. dat is <laughs> die, fantastisch. Die moeten we eigenlijk gaan isoleren... Vorige week ook met Nederland klikland. Ja. 160 kliklijnen. Ik bedoel. <lacht> <lacht> <lacht> en bedoel. Ik hoop maar niet dat we. Niet ver genoeg gevlucht zijn als Nederlander hier, dat we binnenkort hier ook met dezelfde toestand te maken hebben. Maar de volgende clip, die geeft toch wel een, uh, een bepaald beeld uh, van Nederland, wat ik uh, graag niet zou willen zien gebeuren hier in de Vlaanders. Shoot. La la la la la la la. Bollen uit Amsterdam, Nederland belastingparadijs. Tegenover het Amstelstation in Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, staat een troosteloze kantoorflat. Wat bijna niemand weet, die dagelijks op weg is naar werk en gebruik maakt van het ns station, in deze flat houden 1900 brievenbusmaatschappijen kantoor, verzorgd door slechts één bedrijf: Intertrast. Op andere locaties in de stad vindt men meer van deze bedrijven pakhuizen. Trust Management, Finance, TMF, op de Zuidas, op de Naritaweg bij Sloterdijk, de Curaçao International Trust Company en VE, Citco. In totaal staan er niet minder dan 150 Hollandse trustkantoren bij de Nederlandse bank geregistreerd. Bij brievenbusmaatschappijen en trustkantoren denkt men eerder aan tropische belastingparadijzen in de Caribbean en niet aan het regenachtige Amsterdam. Maar wat is een belastingparadijs eigenlijk? Een belastingparadijs is een land met een heel voordelig belastingstelsel. Je hoeft er weinig belasting te betalen over vermogen, inkomen en winst. Van de tien grootste automerken in de wereld... heeft alleen het Japanse Honda geen tussenholding in Nederland. De winkelketen Walmart uit de Verenigde Staten... heeft niet één bescheiden winkeltje in het polderland... maar houdt er wel kantoor in Nederland net als wasmiddelfabrikant Procter Gamble, telefoonmaatschappij Vodafone, Samsung, Siemens, kruidenier Carrefour, Nestle, Starbucks, Apple en Coca-Cola en enorm populaire bands als U2 van Bono en Rolling Stones. Zij allemaal laten een deel van hun geldstromen via de glanzende toren van de Zuidas lopen of via een staat gegenhuis aan de Amsterdamse gracht. In totaal zouden er ongeveer 15.000 brievenbusfirma's gevestigd zijn in Nederland. 80 van de 100 grootste bedrijven ter wereld fiscaliseren in de Nederlandse polder. Geholpen door financiële dienstverleners stromen jaarlijks zo'n 5.100 miljard euro... door de brievenbusbedrijven, 10% van de wereldeconomie. In die zin kan Nederland zeker een belastingparadijs genoemd worden. Want voor rijke mensen en multinationals heeft Nederland een zeer gunstig belastingklimaat. Pecunia non oled, geld stinkt niet, waar een klein land groot in is. De Antillenroute, Going Dutch en Dutch Sandwich zijn de codewoorden. Dat is ook het buitenland opgevallen. De toenmalige Amerikaanse president Barack Obama... ongeveer een derde van alle in het buitenland gemaakte winsten... van Amerikaanse multinationals... was afkomstig van drie landen met een laag belastingtarief. Bermuda, Ierland en Nederland. En ook hulporganisatie Oxfam Novib plaatst Nederland eind 2016 op plaats 3 in de lijst van grootste belastingparadijzen ter wereld. Alleen Bermuda en de kamaan staan er boven. Well, in het voorjaar van 2019 stemt het Europese parlement met grote meerderheid in met een motie die stelt dat Nederland beschouwd moet worden als een belastingparadijs. Echter, wat duizenden bedrijven en artiesten doen is volstrekt legaal. Ze doen aan belastingontwijking. Ja, voilà. Dit in tegenstelling tot iemand die zwarte inkomsten niet opgeeft... of een geheimschwitsers banktegoed niet bij de fiscus meldt. Dat Precies, noemen je belastingontduiking. En ja. dat is strafbaar. Het verschil tussen belastingontwijking en belastingontduiking... is vaak de hoogte van de rekening van de belastingadvocaat. De betere manieren van belastingontwijking zijn zo oud als de weg naar Rome... Reeds de Romeinse elite trachtte erna belastingen daar te betalen... wat toevallig een welgezinde belasting in de dienst deed. Toen al stond Belgica Secunda, waaronder ook een deel van het huidige Nederland viel... bekend als circulant. Conclusie. Voor gewone mensen is er niets paradijslijks aan een belastingparadijs als Nederland. Voor multinationals is dat andere koep. Maar sommige Nederlanders zijn zo arm dat ze naar Praschaat moeten verhuizen... Ze volgen het advies op, er zijn maar twee zekerheid in het leven, de dood en de belastingdienst. Als u in dat laatste geen zin hebt, ga dan gewoon in België wonen. Oftewel, waarom niemand in België belasting betaalt, behalve de Belgen. <lacht> ja... ja. ja. ja. Uh. Ja, het is een... Ja, spijkers met koppen slaan, of uh, hoe zeggen we dat? Ja, absoluut. En, Mooi en gedaan, was... Rijn. Dank je. Absoluut. En ik kan me nog herinneren, vroeger was dat anders. In een vorige leven had ik een, een vriend, die, zijn vader die was een geslaagde Hollandse zakenman. En die mm -hmm. woonde dan in zo'n kast daar in Capelle. Ja. In een enorm huis. Want en toen vluchten al de Nederlanders met hun kapitaal hierheen. Maar nu lijkt het wel precies andersom. Maar het is ook Bono <lacht> hè? en Mick Jagger. En je ja, zit ja dat allemaal dat is wel. Hè? Een kantoor op de, op de gracht. Uh, en, en dat is ook wel heel grappig. Ik weet niet of je deze kent. Er is een oud soort van... Uh, ja, ik weet niet of dat het Nederlands of Vlaams is... Uh, maar er is zo'n uh, zegswijs. In, in Nederland uh, mag alles, maar kan niks. En mm -hmm. in België mag niks, maar alles kan geregeld worden. Daar heb je nu eens het verschil tussen de protestantse cultuur en de katholieke cultuur. Dus in de protestantse cultuur, alleen al als je eraan denkt, ben je schuldig. De katholieken die neuken en die poepen en die zuipen erop los en die gaan dan gewoon even vergifnis vragen en kunnen dan weer aan de slag. Maar goed. Ja, want ik vraag me af wanneer beginnen de, de gereformeerde schandalen. Maar, maar niet één tot nu toe. Hè. Het, het is exclusief in het domein van onze gerokte vrienden, zeg maar. <laughs> Als ik, eh, trouwens nog even om dit eh, financiële luikje eventjes eh, um, tot volgende week af te staten. Ja. Um, wat, wat ja. Wie is een bankier? Is Weet jij wat een bankier is? Nou, als jij mij bijvoorbeeld uh, die, die 100 euro die nu in jouw portemonnee zit... Uh, als jij die nou aan mij geeft en ik beloof jou van ik doe daar van alles mee... en dan geef ik je over een week uh, 105 euro terug... Mm -hmm. ja, dan op dat moment ben ik een bankier. En als ik een goede ben, verdien ik uh, meer dan dat ik aan jou betaal. En als ik een slechte ben, dan ben ik een hoen. Ja, je, je, ja, je, hebt, al wel, uh, je hebt al wel eens uh, uh, aanraking gehad met een bankier je kwam al eens in aanraking met een bankier oh. wel eigenlijk is van. Ja. ik zal je eventjes zeggen wat een bankier is dat is een persoon die jou een lening geeft als jij kan bewijzen dat je er geen nodig hebt Exact. Ja, dat, dat is de eerste klas eerste dag, eerste les die ze krijgen wow. ja. dus, en, en, dan en toch we het en allemaal, lukt het ze niet en we werken allemaal voor een aalmoes weet je wat een aalmoes is Nee, maar dat ga je me nu ook uitleggen. Een almoes is een overreden paling. Ah, wel. Oké. Okay. Dat, dat, dat komt weer helemaal bijna terug op die, op die prachtige haiku waar we het mee begonnen zijn. Ik ga die niet herhalen. Maar dat ik is het ga hem eventjes van... herhalen, want we hebben over. Dus ik had hem dan ook geschreven om. Ja, in verband met het hoofdonderwerp. Hè. Langs de spoorwegberm, halverwege het fietspad, onhouden houten kruisje. Ja, voor, voor, ja. De, voor de heldhaftige koe. Ik denk zo. We gaan naar het volgende onderwerp. Moet ik proberen? Ja, je kan nog alle variaties <laughs> ja, doen. Dus. Oeh, ik heb hier iets... Uh, wacht even hoor. Oei, oei, oei. Ah, I think I make a mistake, gemaakt. Was het een momentje of uh, gaan we het Nee, nee, we doen net alsof we live radio maken, jongen. Philippe Oezier leest voor. Kijk eens aan. Ja. Dank je, af. <laughs> nee, Dank je, af. Ik, uh, ik heb er mijn boek bijgenomen, is het van? Zeker weten. En, uh... en na, uh, ja, na um, enkele mensen die mij me via internet cont uh, contacteerden, dat ze ervan hadden genoten van uh, um, bijdrage van Jema Bergmans postuum, ja. uh, besloot ik om deze week eigenlijk nog eens eventjes uh, uit het werk van mijn goede vriend voor te lezen. Oké. Okay. En, dit, en ditmaal uit uh, een van zijn romanen, kunnen we het noemen, hè? Een, een fictieverhaal. Mm -hmm. Een roman gestoeld uiteraard, uh, ze zijn licht autobiografisch. En ditmaal is het uh, een stukje dat ik voorlees uit Rock'n'Roll met Frida Vindenvogel. Frida Vindenvogel. De... Ja, Frida Vindenvogel was de gesprekstherapeute. De, de, de, de therapeute van Jema uh, zeg maar uh, Bergmans. Zouden we. Bergmans een beetje kunnen vergelijken met een lokale Herman Brood misschien, een soort kunstenaar eh, literaire. Eerder een Bukowski, zou ik dan zeggen. Eerder een Bukowski. <laughs> <Okay>. <laughs> hij, hij, hij, had, hij, hij had niet de, de extroverse van uh, Herman Brood, maar hij, hij, hij nam zeker dezelfde substanties tot zich mm -hmm. als Herman Brood. Dus laat ons daar de vergelijking laten ophouden. En voor de rest was hij een observator van het kleine van het kleine in de mens. Een observator van de kleine de menselijke dingen. De praattafel presenteert het voorleesmoment met Philippe Osier. Gesprekstherapeuten. Wakker worden, opstaan, wassen, aankleden, ontbijten, jas aan, de straat op. Bij Arlet Gazette de nieuwe blik kopen. Bus 25 nemen, uitstappen in de Kammerstraat door de Groenkerkhofstraat lopen en de groenplaats oversteken... in de stoop naar binnen stappen en een kopje koffie bestellen. Je wil de koppen bekijken, maar je ziet maar één kop. Het drama van de zeefhoek. Dat wil je weten. Terwijl Brigitte het kopje koffie voor je neerzet... blader je snel naar bladzijde 12. Je ziet een foto van Gilbert. Je ziet een foto van zijn moeder. Je ziet een foto van zijn grootmoeder. Je ziet zijn duffe krapot in zijn stille kamer... In één oogopslag lees ik het artikel. Het hele artikel. Gilbert heeft zijn moeder en zijn grootmoeder gewurgd... en zich daarna op een bank in het stadspark een kogel door het hoofd geschoten. Ik tuimel in een groot trechtervormig zwart gat. Volkomen geluiddicht. Op de bodem van het gat is de dienstlift naar de hel. Je stapt in. In de hel speelt Deep Purple Child in Time... Later, elders, aan de oever van een rivier... zwelgen zwart water, scheepshorens. De Queen Mary vaart voorbij... en alle passagiers staan aan dek naar je te wuiven. Waarom lachen jullie? Waarom zingen jullie? Waarom dansen jullie? Waarom hebben jullie maskers en feestneuzen opgezet? En waarom hebben jullie vlaggen en wimpels... en toeters en bellen meegebracht? Waarom hebben jullie al je zorgen in je pluienzak gestopt... en waarom fluiten jullie? En wie denken jullie wel dat jullie zijn... Wat doe ik hier? In deze naar ruikende steeg achter de kathedraal. Hoe ben ik hier gekomen? Wie ben ik? In een marmeren hal, ijskoude muren, pilaren, een fontein in het midden. Eindelijk een bank. Rusten, rusten, rusten. Waarom kijken jullie me zo onderzoekend aan? Is er soms iets met me aan de hand? Heb ik soms schurft of malaria? Wie denken jullie wel wat ik ben? Schepen in dokken, matrozen. Dan het kruispunt oversteken en de laan met bomen volgen... tot aan het gebouw met de enorme fontein ervoor. Dan naar links, dan de derde straat naar rechts... en dan de tweede links, op de hoek. Zo ga je naar huis. Thuis. Mijn laatste 350 frank aan een fles Black Mount van Aldi uitgegeven. De fles Black Mount in één rug, leegjes open, en daarna mijn pyjama aangetrokken, in bed gekropen. Uit bed gekropen, de straat op. Gedonder in een kroeg. In een andere kroeg er hardhandig uitgesodemieterd. Jullie lopen in een grote boog om mij heen. Jullie mijden mij als de pest. De brug helemaal oversteken neemt uren in beslag. Aan de overkant van de brug merk je... dat je de verkeerde kant bent uitgelopen. En dat je de brug opnieuw moet oversteken. Dan het kanaal maar overzwemmen. Zie zo... Dwars door een industriegebied met silo's en fabrieken... en dan langs de autosnelweg weer richting Antwerpen. Geen hond die je een lift geeft. Dan maar te voet. Tot aan de spoorwegbrug. Er onderdoor rusten. Nu het net even niet regent. Nu de zon net even schijnt. Gescheld, in mijn richting. Gesakker van oudjes. Ongelach van voorbijrijdende kinderen. Alles gaat plotseling verschrikkelijk snel. De witte auto stopt, er springen twee mannen uit in witte uniformen. Ze springen bovenop me en binnen mijn handen en mijn voeten samen. Dan doen ze de auto open en rollen er een brankaar uit. De ene pakt me op en legt me in zijn eentje op de brankaar. De andere rolt de brankaar weer in de auto. Dan slaan de portieren van de auto van de witte mannen dicht en begint de sirene te loeien. We vliegen door een witte koker en monden uit in een lange gele gang. Aan het einde van de gang staat zuster Kim op me te wachten. Ik krijg een spuit in mijn kont. Daarna word ik helemaal naakt uitgekleed en in een bad met warm water ondergedompeld en gewassen met zeep. Daarna krijg ik nog een spuit. Daarna word ik rustiger en rustiger en rustiger. Ze trekken me een armen steunblauwe pyjama aan. Het wordt warmer en warmer en warmer. Ik hoor Child in Time op een installatie van een miljoen megawatt. Alle dingen staan stil. De zon schijnt. Ik zit naast Frans Vleimings in een zetel in de rookzaal. Frida Vindevogel komt binnen. Sweet child in time. Bam, bam, bam, bam. Hey, we Kijk, kunnen live dan... muziek maken. Hey, maar dan moeten we, oh sorry, dan moeten bom, we eruit knippen, bom, royalties, bom. nee, nee, uh, ah. <laughs> platenmaatschappijen. Pom, pom, pom olé. is al te veel, pom, pom, pom. <laughs> ja, shazam, hè. shazam, weet ik veel, nee hoor, bom. dom. Ja, geweldig, Kijk, maar het, geweldig. Het, het is, zo, is van, lezen doe je niet alleen met de ogen, maar ook met de verbeelding. Ja, en jij leest voor, dus zodat wij het niet meer hoeven. We kunnen gewoon voilà. onze ogen dicht doen. Maar niet als je op de snelweg aan het luisteren bent. In nood. Yes. Daarom lees ik ook voor. <laughs> ja, zo. All right, makker. Hey, uh, en waar iedereen elke week, en inclusief mij, en naartoe leeft. Is natuurlijk. het... Uh, uh, daar hebben we ook een jingle voor. Ja, ja die moet ik opzoeken. Ook oh, kijk eens aan. Het weeklied door Ozie. Hey. Ah. Uh, het weeklied en uh, dat hoeft ja. niet altijd per se met jouw stem te, of een nee, liedje nee, nee, te nee, zijn. Nee, nee. Uh, dat kan. Vorige een, week had ik uh, Het is pure kunst. kunst. Sorry, sorry. Vorige week had ik een gastzanger. Was uh, iemand uh, uit de Ivoren Toren, uit de politieke Ivoren Toren gekropen mm -hmm. om voor mij een uh, een track in te zingen. Dus uh, uh, uh, dank aan B Wijts. Uh, uh, ben W, bedoel ik. <coughs> ja. Moeten er, uh, er ook bij zeggen dat uh, bij elk lied hoort ook een video die dan dus te zien is op ons eigen, ja wel, praattafelkanaal op YouTube. Ja, de praattafel. En, en dat, dat, dat misschien niet nu, maar over zo'n 20, 30 uitzendingen kan je bingen. Ja. <laughs> het uh, weeklied het nummer 5 komt er zo dadelijk aan. En um... Dat is wel een heel speciaal, hè? Ja, het is een, een speciaal, ja. Het is eigenlijk een, een nieuwsuitzending die ik gevonden heb in mijn archieven, in mijn familiearchieven, uh, van Onkel Baptiste. En Onkel Baptiste uh, ja, werkte voor Radio Brussel in de jaren 40, 50. En uh, het is merkwaardig, is het van, als je zo'n oud radio... Uh, ja, het was nog echt zo op spoel naar spoel hè. het was zo'n audiospoel dat ik... ik heb hier nog een oude uh, bandrecorder staan waar, waar je op speelde ah, ja. en uh, het is bizar hoe actueel uh, het nieuws van 60 jaar geleden nog steeds is ja ja. En met state of the uh, art. State of the art digital converters en uh, 198 kHz sampling rate. En, en wij horen nu een stuk van het verleden. Welkom beste luisteraar bij het avondnieuws van Radio Verleden tijd. Ik ben uw reporter van dienst, Amadee Baptist van Poperingen. <tied> De provincie van Henegouwen is al reeds een gebouw ingestort. De brandweer en de hulptroepen spreken over verschillende slachtoffers. Een van de slachtoffers zou nog de hulpdiensten hebben kunnen bellen met de boodschap: Haalt mij hier alsjeblieft weg. In Tielt was er een dodelijk ongeval met een automobiel. Niet tegenstaande een bestuurder met zijn automobiel op een voorrangspad reed, achter de politierechter hem toch volledig verantwoordelijk voor het ongeval, omdat hij aan 16 km per uur reed, waar slechts de paardendraf van 3 km zijn toegestaan. Ik kan dit niet geloven is de commotie over Belgisch stemgedrag rond de doodstraf voor homofielen en lesbiennes in Hoegamba. Niet alle leden van de Europese Veiligheidsraad stemden voor de veroordeling van het invoeren van de doodstraf voor anders geaarden. In Koerdistan werken maandenlang samen met de Amerikaanse CIA, de Koerden, om de meest gezochte terrorist ter wereld, al-Baghdadi, op te sporen en al ras uit te schakelen. Cruciaal daarbij was een spion die ondergoed van al-Baghdadi uit zijn schuilplaats wist te smokkelen voor een DNA-test voorafgaande aan de operatie. Dit, beste luisteraar, leert ons dat u al ten allen tijden uw echtgenoten aan uw zijde moet hebben, want, ziet eens, ook een vuil stuk ondergoed kan uw ondergang betekenen. Kijkers van onze Vlaamse televisiemaatschappij zijn het peu. Volgens hen moet Victor verdwijnen uit Dancing with the Stars. Zij lijken het niet meer te pikken dat Victor verhulst week na week een plaatsje weet te verzilveren in de volgende liveshow. En dat terwijl de BV's die de wedstrijd moeten verlaten, wel hogere punten scoren. De mensen stemmen op hun favoriet, niet op wie het beste danst, aldus de programmamaker. Dit leert ons beste luisteraar dat mensen niet stemmen op de beste, maar op de populairste. Dit was het avondnieuws met uw reporter Amedee Baptist van Poperingen. Vanuit het verleden, heden, wens ik u een zaligmakende allerheilige misvering toe. Bij Leven en Welzijn, wees gegroet. Er gaat wel iets heel rustgevends vanuit. Toen, toen, 60 jaar geleden denk ik dat ze ja, dat, dat nieuws werd meer gebracht in, in een soort van ja, warmte, inderdaad. Dus toen konden ze de gruwelijkste zo, wereldplagen uh, aankondigen en dan gingen de mensen van, ja, ja, ja, kijk, ik denk dat het verschil was als die nieuwslezer dat zei, dat was dan ook zo. Maar ja nu, dat was gewoon, nu ja. is het van op HLN is het zo en bij de morgen is het zo en op de CNN is het zo en bij de ja, News Monkeys is het zo en bij yep. Breitbart is het zo en mm -hmm. dan hebben we ook nog dat dat zijn mijn categorieën ook hè dat mijn, mijn <laughs> ja <laughs> Maar dat is het verschil. We hebben geen uh, ankers meer. Het is allemaal totaal uh, geworden wat Marshall McLuhan zei. De, uh, er komt geen, geen onkel Willem meer door de radio die zegt dat alles goed gaat zijn. Snap ja. je? En als er iets slecht is, dan is het oké okay omdat nonkel Willem het zegt. Snap ja. je? Maar ik wil even zeggen, je bent een kunstenaar. Het is echt geweldig. Je hebt dat fantastisch gedaan. En ook de hele taalgebruik. Niets meer en de te dingen. maken. Dat, uh, dat was uh, allemaal Nonco Baptiste. Zeg eens ze gewoon, dank je. Dank je. <laughs> Oké. Okay. Nou ah, wel, uh, jongen, het was, een, uh, het was een geweldige. Het is een geweldige. Ik denk dat het weer eens tijd wordt om uh, Martinus Wolf. Uh, die ken jij toch ook waarschijnlijk wel Die, goed, ken, ik, uh, die ken ik heel goed zelf. Zeker. Ja, ja, ja. Nou, en omdat wij die allebei goed kennen... Uh, ja, is hij zo vriendelijk om elke keer toch achter zijn piano te kruipen. Ja. Uh. En uh, ja, we gaan eruit gaan. Hè. We hebben het helemaal ja. gehad. Het was een, een vet pakket. Uh, hoe, hoe, Is van, ja. als je in elkaar gelooft wordt alles mogelijk. Als je in elkaar, en, en op dat moment kan die zin dus allerlei kanten opgaan. Als je in elkaar <lacht> geslagen wordt, <lacht> of, als je in elkaar verstrikt raakt. <lacht> als je in elkaar bent. <lacht> Oei, ja, ja. Oei, ja, ja. Okay. ja, dat okay. zijn we, want jij zit wel in mijn oor, hè? Ja, sorry, sorry, ik zal mijn vinger eruit leggen. Nee, maar dat is ook, wij zitten in het oor van de luisteraar en uh, dat is ook het fijne van pot want als iemand naar nou, je luistert, dan luistert hij ook echt. en enfin, dat nemen we aan. We hopen dat, het, dat we het gewoon leuk genoeg maken om dat ook... Maar ja, met de files in België tegenwoordig. Uh, wij, wij gaan dat trouwens wetenschappelijk laten uitzoeken. wat de perfect wetenschappelijke lengte voor een filekast. is. <lacht> Misschien is dat weer een nieuwe. <lacht> Zullen we dat niet als, als bijdingen doen, de filekast? Ja, ik voel een onderzoek. Ik voel een onderzoek op komen, Gewoon, ja. gewoon want, want als je in de file staat. dan word je toch wel behoorlijk gestresseerd en zo. Dus Of we moeten iets doen om dat nog erger te maken. <lacht> ja. Of juist andersom, zoals met jouw haiku's en jouw voorleesmomenten. Nee, ik denk dat we alle kanten op kunnen. Maar uh, we moeten nu reclame maken voor onszelf. En we hebben geweldig nieuws. Uh, je kan ons nu op iTunes. Uh, dat was dat is eigenlijk. Dat was vroeger yeah. iTunes. Dat is nu Apple Podcasts. Dus al die iPhone mensen. Dus op je iPhone gewoon even de praattafel opzoeken en abonneren. Ja, en, en ik heb gemerkt dat je bij praat. Je moet dus op de podcast-app. Een heleboel mensen weten niet eens dat ze dat hebben. De, je moet er even doorheen, maar dat zit een standaard op. standaard met je op. iPhone. Ja. ja, pot. En dat is niet met een T. Van, dat is voor de instand. Oh, nee, dat de. is een ander verhaal. Nee, pot met een D, podcast. Ja, je moet het ze uitleggen. Maar heel veel mensen niet ook natuurlijk. Maar we willen veel mensen bereiken. Maar veel mensen weten, ik kom ze dagelijks tegen. Die hebben geen idee... Uh, praattafel op uh, Spotify. Als je een Spotify-freak bent, dan is het nog makkelijker. Begin maar te typen Praattafel. En ook daar zijn we te vinden. Uh, wil je ons contacteren? Kan via de Facebookpagina pagina Praattafel. Ook... En ik kan het blijven herhalen. E-mailen info En dan alle nieuwtjes. En weet ik veel wat we te melden hebben. En de video's op het kanaal. Uh, Hey, je hebt niet lang genoeg gespeeld, man. Hij is Wat uitgespeeld. He? Maar goed, uh, we gooien er nog een kwartje in. GELACH uh, <laughs> En hij speelt het elke keer exact hetzelfde. Ja, het is gewoon exact zoals de partituren. Ja, dus de website is praattafel.be. Uh, ga daar rustig naartoe. Uh, reacties liefst dus via e-mail of de Facebook-pagina. Uh, laat ook van ons weten op Twitter. Dat is uh, Twitter: -handle Isto, -wan. Dat is allemaal lastig. Uh, Instagram is ook allemaal Weet je wat? We zitten overal op. Hè? Wat denk jij, Filip? Uh, we zitten inderdaad overal op. En ik wil ook nog even eindigen. Is, van, is het nu de ganse avond of de hele avond? Wat moet men zeggen? Het is de volledige... Wat is correct, of zijn het... beide correct? Het is de volledige avond. Het is de hele avond, is van de hele avond. We zeggen wel van ganse harte, dus mensen, van ganse harte om te luisteren. Ja. We zeggen ook de godganse dag kan u ons morgen nog eens herbeluisteren. Ja, ja. Maar we zeggen... De hele avond kan u naar de podcast op Spotify of iTunes luisteren. Ja. En met deze woorden het is tijd om te gaan, Is van. Yes, ja, zeker En alweer Philippe, aan te gaan hè. Bedankt Ik alweer. alweer. En uh, we gaan eens nadenken over die filekast. Dat lijkt me een goed idee. Hoi. Hoi.